Nu durf ik helemaal niet meer. Nee hoor, ik uh, vind het echt tof dat ik uh, nou, iets mag vertellen nu. Um, want ik ben hier gewoon ook heel enthousiast over. Dus uh, ik deel graag mijn hart. Toen ik uh, uh, interesse begon te krijgen in God, uh, was ik vooral heel erg onder de indruk van zijn wijsheid. Um, de manier waarop God... Uh, ...richtlijnen geeft voor ons leven. De dingen die hij adviseert over hoe we met me elkaar kunnen omgaan. Um, die uh, raakte me heel erg. Ik dacht van ja, dat is het. Ik had al een hoop om me heen gezien en ik voelde me nergens bij thuis. En dit dacht ik, ja, dit interesseert me, hier wil ik meer van weten. En ik ben toen God beter gaan leren kennen. En uh, hoe doe je dat? Ja, door de Bijbel te lezen. Ik ben uh, gaan bidden... Um, ...om Gods God stemmen ook te leren verstaan. En uh, ik ben gaan optrekken met andere mensen... ...die God ook uh, wilden leren kennen of God al volgde. En in die hele tocht kwam ik ook dingen tegen die ik niet leuk vond. Ik was in eerste instantie geraakt door zijn wijsheid... ...maar sommige stukjes van die wijsheid dacht ik van... ...nou, dat, dat weet ik niet zo goed. Ik weet niet of ik dat wel wil... ...of met sommige dingen had ik echt heel veel moeite. Bijvoorbeeld, een van mijn eerste vragen was... ...moet je echt over God vertellen aan andere mensen? Moet dat echt? Ik kan me nog heel goed herinneren dat dat een van mijn eerste vragen was... ...en dat ik daar eigenlijk niet op zat te wachten. En mijn eerste strategie was om dat maar een beetje te negeren... ...en uh, de dingen eruit te pikken die mij heel veel goeds deden... ...en waarvan ik dacht, dat, ja, daar kan ik me helemaal in vinden... Alleen eh, toen begon God op een gegeven moment aan mijn jasje te trekken. Tijdens een weekend eh, was er een hele duidelijke confrontatie van hem. Eh, en hij vroeg mij, wil je me nou echt volgen of wil je het nou niet? Want wat je nu doet is jezelf christen noemen, in een christelijk wereld je leven. Een heel stuk eruit pikken. Maar ook je eigen weg kiezen op het moment dat je... ...het even makkelijker vindt of als je het niet wil. En hij zei, eigenlijk vraag ik van je, volg mij of doe het niet. Kies helemaal voor me of kies niet voor me. En ik wil ook even met jullie lezen een tekst uit de, de Bijbels onder de banken. Matthäus 22 vers 37 en 38. 22 vers 37 en 38 en het staat op bladzijde 1565. En Jezus zei tegen hem, u zult de Here uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het is zoiets groots, maar ik denk dat we ja, onszelf daar telkens weer opnieuw aan moeten herinneren. Dat de keus voor God gewoon een hele radicale is. En dat het prima is om de kosten te berekenen van tevoren, of je dat wil. Maar als je God gaat volgen, dan kan je eigenlijk niet anders dan er vol voor gaan of er niet voor gaan. Um, na dat punt kwamen er voor mij wel degelijk nog allerlei worstelingen die ik met God ben aangegaan. Um, en soms was mijn antwoord, het beste antwoord wat ik kon verzinnen, uh, het antwoord wat de discipelen gaven aan Jezus in Johannes 6. En misschien kunnen we daar ook even naar bladeren. Johannes 6 um, vers 68 en 69, vanaf vers 67 zal ik lezen. Want Jezus heeft net een heel aantal dingen verteld tegen de menigte. En er zijn allemaal mensen die inderdaad hebben gezegd, oké, okay, dit gaat mij te ver, ik ga weg. Ik ga Jezus niet volgen. En dan zegt, uh, zegt Jezus tegen de twaalf, wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, heren naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de zoon van de levende God. Dus soms was mijn antwoord precies hetzelfde als deze. Dat ik dacht van ja, ik kan God wel loslaten, want ik vind dit eigenlijk een beetje te ver gaan. Maar ja, waar moet ik heen gaan? Zoals de discipelen dat hier ook zeiden. Maar vaker is mijn antwoord ook, um, doordat ik God ben gaan gehoorzamen, doordat ik de dingen in de Bijbel serieus neem, doordat ik dan toch maar gewoon volg en vertrouw en geloof, ben ik hem zoveel beter leren kennen, gaan leren kennen. De beslissing om hier naar de Nieuw-West te verhuizen was een grote voor ons. En de belangrijkste reden voor mij was, ik ga God beter leren kennen. Als ik met hem in het diepe spring... Leer ik hem beter kennen en kom ik dichter bij hem. En dat heb ik zo gemerkt ook de afgelopen jaren. Dat ik zoveel meer aan hem gehecht ben geraakt. Echt van hem ben gaan houden met heel mijn hart. Tenminste, God weet het of het heel mijn hart is. Maar ik probeer met heel mijn hart hem lief te hebben. En ik vind het echt geweldig dat ik hem zoveel beter ben gaan leren kennen. En ik hoop dat ik nog heel veel jaren heb om nog hem beter te kennen in dit leven hier op Aarde. En straks zullen we hem echt uh, volledig kennen. Um, mijn vraag aan jou is, hoe, je, hoe zit je hier? Um, heb je gekozen om Jezus na te volgen? Of wil je eigenlijk hem eerst beter leren kennen voordat je de afweging maakt? Of zeg je nee, ik heb gekozen en ik ben aan het leren om hem te gehoorzamen? Of ik ga er gewoon helemaal voor en ik ben heel erg benieuwd... Uh, wat hij voor mij heeft. Het mooie is dat we het samen mogen doen. Serge zei er al wat over. We, kunnen, we, we vormen met elkaar een uh, gemeenschap waar we elkaar lief hebben. En waar we elkaar kunnen bemoedigen. En ook, ook kunnen vermanen, kunnen wijzen als we ja, de andere kant op gaan. En ik vind het beeld zelf ook van het lichaam van Christus zo prachtig. Dat wij allemaal, ieder, ieder voor zich, talenten heeft die niemand anders heeft. En dat God met elk van ons uh, aan de slag wil. En uh, ja, dat we echt zijn lichaam vormen om te doen wat hij voor ogen heeft. En dan die opdracht inderdaad. Aan het eind van het leven van Jezus, als, vlak voordat hij vertrekt, naar God de Vader. Dat hij zegt, uh, maak discipelen. Nou, iemands laatste woorden, die hebben veel gewicht. Dat hebben wij uh, helaas laatst nog uh, mogen ervaren. De laatste woorden van Jezus hebben ook veel gewicht. En God zegt, ga heen en maak discipelen. En daar mag je je hart uh, over onderzoeken of je dat wil. Of je daarvoor wil gaan, of je daar moeite mee hebt. Je mag met God daarover worstelen, je mag gaan oefenen. Het hoeft allemaal niet ineens te uh, doen. Gesmeerd gaan, maar Jezus stelt die vraag wel aan ons. Of wij discipelen willen maken. En uh, de belofte is sowieso dat we hem daar veel beter in gaan leren kennen. We hebben nu de tijd om even te reflecteren. Uh, dat mag je even alleen doen. Gewoon hier, zoals je hier zit in de bank. Uh, hebben we uh, 15 minuten om... Nou, je eerste indrukken en je eerste gedachten hierover op te schrijven. Wat leeft er in jouw hart? Waar plaats je jezelf? Um, wat zegt God tegen je? Neem ook de tijd om even te luisteren, te bidden... en te vragen aan God of hij op dit moment al tot je wil spreken. En je kunt jezelf ook de vraag stellen... Uh, wat zou je ermee willen doen? Is er al iets waarvan je denkt van... Hey, op deze manier zou ik hiermee verder kunnen? Hier Kan ik er gevolgen aan geven aan... wat God tegen me zegt of mijn eerste indruk? Dus neem de tijd om even te bidden, te luisteren naar God. En uh, um, ja, schrijf het op. Het is, het is handig... Ik ben het zelf vergeten ook, maar ik zie ietsje met een uh, schrift en een pen. Het is handig om papier en pen te hebben, om een beetje je gedachten op te schrijven en de dingen die je wil onthouden. Dus als je het nu niet bij je hebt, uh, neem het morgen mee. En misschien liggen er onder de banken ook nog wel pennen. En heb je nog ergens een papiertje. Nou, neem de tijd.